7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. 2019 was wereldwijd het op één na warmste jaar ooit gemeten, zegt de Wereldmeteorologische Organisatie. De afgelopen vijf jaar behoren allemaal tot de top vijf van warmste jaren sinds de metingen begonnen. Elk decennium sinds 1980 is tot nu toe warmer dan het vorige. Die trend zal doorzetten, denkt de WMO. Ook de oceanen blijven opwarmen. Vorig jaar was het zeewater warmer dan ooit. Een afdelingsmanager van een gevangenis in Zaanstad heeft aangifte gedaan van bedreiging. De politie is een onderzoek gestart. Volgens De Telegraaf gaat het om bedreigingen tegen meerdere medewerkers. Die zijn gebundeld in één aangifte. De bedreiging zou mogelijk te maken hebben met een affaire tussen een bewaakster en een gedetineerde. Maar daar wil de politie niets over kwijt. Eind vorig jaar kwam de gevangenis in Zaanstad ook al in het nieuws. Toen zou een 19-jarige stagiaire een affaire met een gedetineerde hebben gehad. De nieuwe Oostenrijkse minister van Justitie wordt beveiligd door een elite-eenheid van de politie omdat ze met de dood wordt bedreigd. Alma Zadic, van de Groenen, is de eerste minister met een migratieachtergrond in Oostenrijk. Ze werd geboren in Bosnië. De bedreigingen komen uit extreemrechtse hoek. Naar verluid wordt ze 24 uur per dag bewaakt door drie agenten. In een radio-interview zei Zadic dat het niet makkelijk is, maar dat ze sterk blijft. De ontploffing gisteren in een Spaanse petrochemische fabriek heeft een onwaarschijnlijk slachtoffer gemaakt. Een man die bijna drie kilometer verderop woont. Bij de ontploffing in Tarragona werd een deksel van een reactor gelanceerd. Het duizend kilo zware ding vloog als een vuurbal het appartement van de 59-jarige 59 man binnen. Hij kwam daarbij om het leven. Bij de explosie kwam ook een medewerker van de fabriek om het leven. Acht mensen raakten gewond. Het weer, het regent, de komende uren wordt het vanuit het westen droog... de temperatuur daalt tot zo'n 3 graden vannacht. Morgen zijn er perioden met zon, het blijft droog en het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam Oud-Zuid. De vertraging is daar iets minder dan 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie...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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu ZFM oud Zandvoort. Ja. Wanneer het Muiziek. Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het en paard zegt Zaterdagochtend, 5 januari, even naar de klok van 12, dus de hoogste tijd voor uh, Ouds Antwoord. Luisteraars, welkom. Fijn dat u naar ons luistert. Uh, we denken ook dat we vanochtend een, een leuk onderwerp hebben. Daarvoor hebben we wat gasten uitgenodigd. Maar uh, eerst uh, zijn wij Kordraaier voor regnie, uh, regie en techniek. En mijn naam is Londen Grebber. Onze gasten. Uh, ...zijn Leendriehuizen, Ton van der rijden en Gerrit Verstegen. Dan zal je afvragen, ja, wat moet dat dan voor een onderwerp zijn? Want wat hebben een oud sigarenboer en een oud garagehouder en een ijsboer nou met elkaar gemeen? Nou zou ik zeggen, oude legervoertuigen. En daar gaan we het over hebben. Oude legervoertuigen bij de wederopbouw van Zandvoort na de oorlog. Uh, u kunt zich voorstellen, de meesten weten dat ook wel, zeker van de ouderen, dat uh, we gaan een Zandwoord aan de zee, ja, vergeet het maar uh, na de oorlog. Uh, dat zat er niet in. Het strand was onbegaanbaar. Dan moesten eerst versperringen en uh, mijnen opgeruimd worden. De reep staat vol met bunkers en prikkeldraad en allerlei dingen. En de helft van het dorp was weer gebroken met hopen puin overal en dergelijke. Dus dat moest allemaal weer op gang komen in die wederopbouw. Ja, daar heb je mensen voor nodig en daar heb je ook materieel voor nodig. Nou, materieel was er niet meer. Dat was bijna allemaal gestolen. Ik hoorde net dat er nog uh, één transporteur ziekem één vrachtwagen over had. Maar voor de rest fietsen, paarden, karren, uh, auto's. Alles was meegeroofd. Er moest nog wat gebeuren en de bevrijdingslegers gelukkig hadden een overvloed aan materieel meegenomen. Wat ze, zodra de bol bevrijd was hier ook dumpte. En daar, daar hebben wij gebruik van kunnen maken. De, meestal de overheid in Nederland wees deze wagens toe aan ondernemers, winkeliers en dergelijke... Uh, of verkocht ze tegen hele lage prijzen om weer op gang te komen. Uh, we praten hier over, uh, ik noem wat voorbeelden, uh, Harley Davidson motoren, uh, jeeps zoals u ze heden ten dagen nog door het dorp uh, kan zien rijden. Dodges, kleine vrachtwagens zijn dat eigenlijk. tonners, denk ik ongeveer. Chevrolet's en GMC's, dat zijn dan de grotere, zwaardere vrachtwagens. Nou, de oudere Zandvoorters, zeker als we erover gaan praten, zullen we dat wel herkennen waar die reden. Maar om eens even een idee te geven, Ton van der Rijden. Uh, ton, uh, jij zit hier ook namens Keep them rolling en nog een aantal andere onderwerpen, maar... jij bent vooral van de historie op de hoogte... die jeep, waar kwam die nou eigenlijk vandaan? Want ineens was hij er in de Tweede Wereldoorlog. Ja, de Amerikanen die hielden zich een beetje afzijdig... van hetgene wat er in Europa gebeurde. Totdat ze dus daar zelf bij betrokken werden. En ja, toen is die oorlogsmachine dus in Amerika... versneld neergezet. Er zijn... Drie mensen uitgekozen, drie fabrikanten. Dat was onder andere Fort, dat was de MB voor de Willys... en dat was nog een kleinere fabrikant, dat was de Bantam. Bantam die viel vrij snel af in het ontwerp. Hij heeft een stuk of dertig dus kunnen laten tonen... maar was dus financieel niet zeker van zijn zaak om dus in grote hoeveelheden... want dat was dus wel nodig inmiddels had ik die Amerikanen begrepen. Grote hoeveelheden. En uh, die viel dus vrij snel af. Bantam heeft een, een doekje voor het bloed gekregen... en heeft dus die verschrikkelijke mooie aanhangertjes... in hele grote mate kunnen en, uh, en gebouwd ook. Dus achter een jeep kwam vaak dus dan weer een Bantam aanhangertje. De andere twee, dat was Ford en dat was Willis. Die waren dus financieel drachtkrachtiger... maar hadden dus ook een grotere productie. Die waren dus al met auto's uh, bezig uh, vanaf die tijd. En uh, die uh, hebben de alle twee, uh, hebben dus eigenlijk uh, de boel gegund gekregen. Hij is in zes weken tijd is die dus door een bepaalde generaal technische mensen is die dus op papier gezet. Gebouwd, gemaakt. En uh, nou ja, reden, De demonstratiefilmpjes, die uh, heb ik uh, de originele filmpjes van gezien daar werd dus hard aan getrokken om dus een berg op te komen met een aanhangwagentje, grote sprongen over berg, over heuvels heen en Ford kreeg dus in de eerste instantie kreeg de eerste 25.000 te produceren in een kortere tijd. Hij is dus 1942 is hij begonnen en hij heeft het vol uh, gemaakt tot en met 1945 praktisch aan het eind van de oorlog. Ford heeft hetzelfde, alleen Ford heeft dus uh, ...iets anders uh, te werk gegaan. Die heeft gezegd, ik uh, krijg natuurlijk garantie kwesties. ...ik krijg problemen met uh, die meneer Willis... ...die dan toch uh, waarschijnlijk in mindere kwaliteit uh, bouwt als dat ik. Dus elk onderdeeltje van een fort werd met een Fje... ...met dat mooie kringetje zoals je het nu nog ziet op de fort. Uh, op elk bouwtje moertje, op elk uh, stukje plaatwerk... Op de motor, op de kop, in de kop. Ik had zelf op een gegeven moment een, een Willys Jeep gedeeltelijk Ford. Daar zat zelfs in het oliepeil onder, helemaal onderin, stond een Fje. Dat was Echt? zuiver dat men dus onderscheid maakte in Ford-onderdelen... die dus inderdaad wat beter van kwaliteit waren als de MB. Daar zijn er dus in totaal, ik meen iets van 400... door die twee fabrikanten, 400.000... Jeep is geproduceerd tot en met 1945. En daar, en daar want de, uh, Jeep, de naam komt van General Purpose? General Purpose, dat was dus de man die hem dus getekend heeft in vier weken General tijd. General Purpose auto en afgekort tot Jeep Jij, ja. in de volksmond. Uh, hij heeft het niet alleen gedaan hoor, er zaten dus uh, meerdere mensen die, die daar aan uh, gewerkt hebben, dag en nacht, zeven dagen in de week, om dus in een heel korte tijd in productie te krijgen. Uh, we gaan straks nog even praten, Ton over Keep them Rolling, die zich bezighoudt met het conserveren daarvan. En eigenlijk in stand houden. Want het zijn bijna standbeelden hè, van, uh, van die tijd. Het zijn rijke museumstukken. Ik, ik heb wel eens gehoord dat er een paar factoren in de Tweede Wereldoorlog waren die. Uh, het succes van de geallieerden hebben bepaald. Het was de Liberty Ships die ze bouwden op een hoge snelheid. De Sherman Tank, de Dakota Vliegtuig en de Jeep. En de Jeep, ja, dat zijn wel de vier belangrijkste uh, uh, <coughs> voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen die dus uh, ja, het, uiteindelijk het succes gebracht hebben. Het ging niet vanzelf, maar uiteindelijk toch de bewaaringen bewerksteld heeft in die enorme grote hoeveelheden materialen. Ja. En manschappen niet te vergeten. Uh, we praten dan nu over de Jeep. Maar er zijn er nog, uh, nog wat meer voertuigen. Uh, we praten over een Dodge. Kun je ietsje beschrijven hoe een Dodge eruit ziet? Ja, ik heb hem uh, 16 jaar uh, zelf bezeten. Ja. Ik uh, was erg gecharmeerd van de Dodge. Je, je zit er wat beter in. Het heeft wat meer comfortabele uh, en een zescilinder motor die dus uh, eigenlijk onverwoestbaar is. Zoals dat we hem dus nu gebruiken als historisch voertuig. Het uh, was een fijne auto. Uh, manschappen, munitie. Uh, was allemaal uh, wat steviger en wat, wat, wat sterker ook. Het, uh, het, je kwam verder met een DOTS in volle belading als met een Jeep. Op een nou ja, wat makkelijkere manier. Dat hij... Uh, uh, door zijn sterkte en zijn grotere wielen andere bandenprofiel was dat gewoon een verschrikkelijke fijne auto. Waar uh, heel veel werk mee verzet is ook. Maar, en, de en de GMC, wat was dat? Ja, dat, dan zat je dus meer in het vrachtwagen gebeuren. Daar heb je dus onder andere de, misschien bekend zijn bij de uh, luisteraars... de Red Bull vanaf Antwerpen. Dat is hoofdzakelijk met uh, GMC's gereden om dus, uh, nou ja... De, de bevrijding door te zetten in Europa, de aanvoerweg. En dat werd eh, dag en nacht, hoofdzakelijk door zwarte eh, chauffeurs... werd er dus dag en nacht gereden om dus eh, vanuit Antwerpen... dus de munitie, de, de bewapening het eten en het drinken. Want daar komt natuurlijk wel wat voor kijken... als je dus in heel Nederland ongeveer een, een 20.000, 30 30.000... Eh, Canadezen, Engels en Amerikanen aan het vechten moet houden... eten en drinken en ook moeten slapen nog een keer... En de benzine niet te verreden. Ja. Dan hadden we ook nog Chevrolet. Die waren ietsje kleiner, dacht ik. En die hebben in Zandvoort veel zien rijden. Die, uh, ja, dat is een, uh, een goede greep geweest van een uh, hoop ondernemers in Zandvoort. Om dus weer uh, de boel op gang te krijgen. De groenteboer bijvoorbeeld. Die uh, kon er eentje te pakken krijgen. Dat was van Noorden. Uh, die kocht een stompneusje... en die verbouwden hem dan met die schuine kanten... Erin, met die opstaande kanten voor zijn kisten... met groente en appels. Ik en zie hem nog rijden naar het kamp uh, Noord... maar die tenthuisjes allemaal... want dat kwam ook weer op gang... Ja. in 1945, 1946, 1947. Ah, okay. Dat gaan we zo alleen vragen... al die, die mensen in Zandvoort... die uh, al maar, die dingen gebruikt. Het was een goed gebruikbaar, een goed, gebruikbaar goed. auto. Ah, okay. Goed. gaan uh, zo naar Leen toe. Uh, Overigens krijg ik een boodschap door dat als er luisteraars zijn die vragen hebben, of een opmerking, dan kan u naar de studio bellen 573-0393. Studio 573-0393. En u kan u vragen stellen. We gaan even naar wat muziek uit die tijd luisteren. We gaan luisteren naar Vera Lynn, White Cliffs of Dover. People I met Braving those Angry skies I remember Well as the Shadows fell The light Of hope in their Eyes And though I'm Far away I still can Hear them say from up when the dawn comes up, there'll be bluebirds over, the white cliffs of Dover, tomorrow, just you wait and see. Tomorrow When the world Is free The shepherd will tend Het was een Mieke Telkamp, hè? Ja. <lacht> Met de White Cliffs of Dover, Vera uh, Leen Driehuizen. Leen, die weet alles van de uh, inzet van die. Uh, nou, uh, uh, uh, uh, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Want jouw familie uh, reed er ook mee. Hè? je hebt ja, zelf klopt. opgereden. gereden, ja. als kind ja. meegereed. ook. Vertel eens, waar kwam je die ongeveer tegen, Leen? Nou ja, ik ben natuurlijk uh, wat jonger als uh, Gerard en Toen. En uh, mijn eerste ervaring uh, met een legervoertuig was dat we op de plasmaschool zaten. En dan kwam uh, Jan Brandt met een chevrolet uit de oorlog, kwam die uh, de flesjes melk brengen die dan uh, in de school uitgedeeld werden. En dat was mijn eerste ervaring met, uh, met zo'n wagen. En dat was kleine jongens stond ik erbij te kijken en dat vond ik het al een heel imposant voertuig en dat is altijd zo gebleven. Dus ik heb me wel uh, vanaf mijn zesde jaar, zeg maar, uh, wel een beetje, uh, is het wel een beetje gaan groeien. En uh, ja, omdat bij mijn uh, oudste broer van mijn vader, dus Geer Driehuizen, ome Geer, die had dan uh, uh, twee van die vrachtwagens, een Chevrolet en een Ford Canada. En die had de stenenbikkerij, zoals ze dat noemden, en die uh, maakte de stenen schoon. Van de huizen die op de boulevard gesloot waren, die waren uh, naast de ingang van het circuit. En in de zuidduinen was daar een, uh, een gat en daar werd het puin neergegooid. En er werden een paar hokken uh, werden daar getimmerd en daar zaten dan uh, de broers van mijn vader. En uh, zaten we daar stenen te bikken en dat ik als kleine jongen ook. Met de hete honden erbij toch? Met de honden erbij, er zijn nu nog foto's ja, van. Dan zie je de zeven broers zie je op een rijtje staan met de Chevrolet erachter, ja. of de Ford erachter. En, was een van die wagens was dan uh, zo gemaakt dat hij kon kiepen. er was een keeper opgemaakt. En daar reden ze dan uh, mee naar Haarlem enzovoort, om weer uh, van die stenen weer... Uh, funderingen te maken voor de nieuwe huizen die dan opgebouwd werden. Dat was een van mijn eerste ervaringen ermee. En uh, ja, later uh, gingen we dan het strand op met uh, wagens met, uh, met de ijskarren. En er was dan, uh, zeg maar, uh, oma Bonnie. Bonnie die reed met een haringkar, met de Jeep ervoor. En uh, dan stond ik bij mijn vader op de paardenkar en dan zag ik een Jeepje aankomen met oma alleen. En dan was ik niet meer te houden, want ik wou met allemaal alleen mee. <laughs> en uh, dat was goed, want oma vond het prachtig, zo'n klein jongetje die dan... Uh, om de jeepje heen stond te draaien. En daar heb ik in leren rijden. Dat, uh, van plekje naar plekje. Waar was je toen ongeveer? Ik denk een jaar of acht. Oh. Ja. Ja, en Flo Bonny die reed ook met een jeep uh, op het strand. Ik weet nog heel goed, die had je gekocht. Uh, uit, uh, van een visbedrijf uit Volendam. En Met een mooie tieke houten opbouw. Ja. Nou ja, en die moesten wij altijd onderhouden. En ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment. In een weekend dat dus uh, de koppeling eruit viel. Nou ja, het ding naar de garage gesleept en uh, s'nachts een nieuwe koppeling ingezet. Ja. Ja. En de andere dag kon hij s'morgens weer. Uh, weer rijden, weer winter. Ja. Doen. Ja. Ja. En dat vond ik toch uh, wel bijzonder. Daarnaast, dat bies je even ertussen door, dat is uh, Flo Bonny. Uh, nou ja, die zat er ook nog niet zo financieel zo sterk bij. En dan was het altijd in september, Gerard. Dan mag je langskomen met je, je bolletje, met je rekening. En dan rekenen we af. Nou, dan kwam ik daar. Het was altijd heel gezellig in huis. Eh, met een lekker visje bij. En dan kwam ik daar. Komt er een grote zak op tafel. Met kleingeld en papiergeld. En er werd alles uitgeteld. Het stonk alleen naar de vis. Ja. Ja. En we moeder thuis alles weer wassen. Om het weer uit te kunnen geven. Om ja. was even te van. Nou, dat waren, dat, dat, ja, dat waren toen die tijden. Dan, uh, wij woonden in de. van de Molenstraat. En daar uh, was een grote berg. Met, uh, bij ons voor de deur. een grote berg. met dennen erop en alles. En daar gingen ze toen die nieuwe woningen bouwen. En dat moest dat zand afgegraven worden. En daar kwam J.G. Nelers met GMC's. en uh, dreklijns. En daar werd. Uh, die berg werd dan weggegraven. En dat zand werd dan. Uh, Via de dracklines achter op de GMC's gegooid. En dat werd dan weggereden door die GMC's. En ik zat als kleine jongen dan altijd op die berg te kijken naar die GMC's. Ja, dus dat was ja. toen, ja, dat vond ik toen nog mooi. En uh, ja, en dan gaat het steeds verder. Je ziet dan steeds meer uh, voor dat soort auto's uh, door het dorp heen rijden. Bijvoorbeeld Bakker Seizner. Die reed over het strand en uh, die bracht zijn brood in de rondte met een dotswiep. En. Uh, ja, en dan zag je oma Anton, oma Anton Paap en oma Leen Rossi, om het zomaar even te noemen. Ja. Dat mag nu wel, Rossi. Nu mag het, ja. <laughs> en, uh, en dan, dan uh, ging oma Anton, die ging dan tenten rijden uh, naar het tentenkamp toe. En, en uh, ja, dan mocht ik uh, met oma Anton meerijden. En uh, mijn vader bracht me er dan heen. En dan uh, zat ik de hele dag in de GMC mee te rijden, tentjes, tentjes rijden. En ook met oma Alleen Rossi. Mocht je ook sturen af en toe? Ja, op het strand mocht je wel. Uh, dan zette die hem, uh, hij zette hem dan op handgas en is het twee of zo. En dan ging ik wel achter het stuur. Ik kon niet boven het stuur uitkijken, nee. maar ik mocht wel sturen. Dat ja. Was al, ja. En dat was, uh, ja, dat, was, dat was. Toen die tijd was het zo, met die auto's. En dan later. Uh, ja, toen was het was weer ietsje later. had je Koos Smit. De vader van uh, Bob Smit en, en Daan oh, Smit. Ja, ja, ja. Stratenmakers. Stratenmakersbedrijf. Stratenmakers. Daar uh, dat ging ik als kleine jongen mee. Want dan gingen we naar Voorburg. En in Voorburg waren ze daar de tramrails aan het slopen. Die werden dan eruit gehaald. De, de rails in de bielsen. En uh, dan de, de, de rails werden dan omhoog getild met uh, de Dorsbiet de met een kraan erop. Er zat voor op de Dorsbiep een grote lier. En daar was dus een kraantje bij gemaakt. En dan werden de rails eruit getild. En die gingen achter op de GMC's. En uh, die werden dan ergens heen gebracht. Waar weet ik niet. toen reed ik weer de hele dag mee met die chauffeur op die GMC. Met die bilzen en die rails achterop. En dan uh, was dan, uh, de jongste broer van mijn vader. Was daar zeg maar voorman van. En dan uh, het eind van de week reden we dan uh, vrijdags naar huis toe. In een Volvo-duet. <laughs> en uh, de mannen hadden dan hun uh, loonzakje gekregen. Dat was zo'n zo uh, zo bruin zakje met een uh, geldring. Ja. ja, en ik zat achter in de Volvo. En uh, de, die mannen gingen dan vrijdag. Kregen ze kregen zo'n loonzakje en dat geld werd geteld. En er werden een paar kwartjes uitgehaald. En die kregen het loonzakje van mijn vader. En daar zaten mijn kwartjes in. Dus ik had ook mijn loonzakje gekregen. <laughs> en dat was dan, uh, ja, de GMC's in de in Dods. De daar werd, ook, daar werd het werk ook mee uh, uitgevoerd. Er was natuurlijk niks, was, hè? We, hadden, we hadden niks meer. Of nee, de paarden, ja. de karren. De paarden, ja. de karren, de hele bende. Ja. Ja, uh, gelukkig dat men. Uh, ik meen dat het de Marcel Hulp heette, het had ook nog een officiële ja. naam. Om dus uh, ja, voor een redelijke prijs. Ik, toevallig heb ik een oud blad bij me. Voor 740 kocht je dus een, een Dotsbiep. Gulden. Gulden, oh, sorry. No, no, no, no. <laughs> en uh, ja, daar waren er toch een hoop mensen blij mee. Want ja, economisch lagen we natuurlijk totaal uh, plat. We Honger. Uh, van alles was het. En dus, geen en geld. Of en geen geld. geld en geen geld. Nee, maar die Dotsbiep, uh, ik heb dus nog 21 jaar bij de vrijwillig brandweer gezeten als chauffeur. Met die Dotsbiep hadden we dus ook voor de Duimbranden te blussen. En er lagen al de zwepen erin. En er kon de mannen acht, er achter op de bak. En scheppen? En scheppen. En uh, ik, trouwens, ik heb nog de, de brand meegemaakt van de manege. Er was De melding was daar dus brand Nou, ik ging erheen met met uh, Abdosman als, als commandant. En nog een paar, uh, paar uh, jongens en de begrijpelijk uh, komen eraan. Staat het hele dak van de manege staat al in lichte laaien. Nou, wij naar binnen is de paden er allemaal uitgehaald. En die allemaal richting Zandvoort gestuurd. Dus niet richting Bentveld, maar richting Zandvoort gestuurd. Nou ja, er was geen blussen aan. En wij hebben dus natuurlijk wel een melding gemaakt... dat de grote banden kwam haal erbij en bloedmadaal kwamen erbij. Maar die Menezië storten grond aan toe ja. Ja, ja. En de paarden liepen tot in het dorpje? Die liepen tot, het uh, gratis plein liepen de paarden. Ja. Ja. Dus er was ineens niet één paard is er ook maar bezweken van, uh, van de brand. En ja. dat was natuurlijk wel positief. Het verhaal gaat Gerard, jij was chauffeur van die ja. uh, vrijwillige chauffeur ja. van die uh, wagen. Het verhaal gaat, hij is later verkocht en hij heeft nog wat extra geld opgebracht omdat er nog een origineel kogelgat in zat. Oh. Ik weet niet of jij dat ooit hebt gezien... maar dat is een verhaal wat bij de brandweer hier gaat. Nee, kijk. Het is eigenlijk zo. Als de brand is, dan heb je, ben je altijd uh, gehaast. Dus dan ga je niet kijken of de kogelgat er nog in zit. Dan is het instappen wegwezen. Alleen heb je nog meer mensen die, uh, die uh, oorlogsvoertuigen hebben gebruikt? Ja, nou, dat was, uh, zeg maar, Kou Smit. Dat was dan uh, het laatste wat ik dan uh, nog weet. Toen... Uh, toen kwam ik te werk bij garage Davids. Dat was op de Engelbertstraat, Volkswagen garage. En daar kwam ik uh, solliciteren. En uh, ik loop die garage in en achterin de garage, wat schetst me verbazing, daar staat een dortsbieb ja. met een uh, kraantje achterop. En uh, ja, het was Volkswagen en ik was meer geïnteresseerd in die dorts als in die Volkswagens. En ouwe Davids die zag dat, ouwe meneer Davids, mijn baas dan en uh, die stond erbij en toen zegt hij van uh, vind je dat leuk of zo? Van, uh, ik zei ja dat vind ik uh, prachtige auto's enzovoort enzovoort en uh, maar die auto die Dodge die, ging dan, uh, die werd dan uh, uh, gebruikt op de racebaan het circuit dat, dat, uh, die werd dan zaterdags ingezet ja. en dan, uh, dan stond hij daar op de racebaan en als er een raceauto verongelukte, dan haalden wij hem van de baan af met die Dodge biep. Ja. maar dat was, uh, ja, hij was niet zo denderend onderhouden ...dat uh, voordat we dan een rondje over de racebaan gingen... ...dan moesten we eerst een paar liter water in de radiator gooien... En dan, uh, ...en dan ging die weer. En dan stond je weer, had je een auto opgehaald en dan stond die weer stil. En dan, uh, nou, dan zet je de emmer eronder... ...en dan bleef dat water weer, weer opgevangen... En, uh, ...en zo werd het ding wel reind gehouden. Maar die oude David vond het wel leuk dat ik, uh, dat ik geïnteresseerd was in die auto... ...dus als er wat mee was... Dan was ik de klos, oh. zeg maar. <laughs> ja. Kon jij repareren? Ja, dus ik werd, uh, ik werd dan de, zeg maar de reparateur van de DOTS als dat nodig was. Oh, no. de, dat, was dan de, ja, dat was de volgende, de volgende ervaring. Met de, en daar er vlakbij had je natuurlijk uh, de redboot. Uh, dat was de garage van de redboot, of de stalling ja. van de oh, redboot. Ja. En uh, als, dan, als je voor, die, uh, voor dat loods van de redboot staat, dan heb je links ook een deur. En dan ging die deur open en daar stond dan de Chevrolet. Met het kleine neusje en die schuine ramen zo naar voren. De Chevrolet zescilinder benzine. En dat we, daar stond het wippertoestel in. En die werd uh, gebruikt door de, door de reddingsboot. En uh, nou, iedere keer als de reddingsboot uitging, dan stond ik daar weer bij om te kijken hoe die zei weer uitgingen. ja de wipper uh, ja dat schot uit. voertuig dat die schiet een lijn naar een boot toe een wippertoestel dan om dat, een verbinding te maken ja ja als er een schip in gehoord. nood was dan ja. werd er een, een lijn overgeschoten ja. met een wippertoestel heet het ja. en dan uh, en dat, werd, dat, dat, dat die hele toestand stond op die Chevrolet vrachtwagen. Ja. En die hebben nog lang dienst gedaan, hè? want die ja. nieuwe wagen, die is dan nog niet eens zo idioot. Nee. Een paar nee. jaar maar, hè? Ja, die, ik denk een jaar of tien dat die nu is. Ja. De nieuwe is... Uh, Mercedes of Unimog. Hooguit, hooguit, hooguit zeven jaar is oh. ja. Ja. En toen, toen de tijd zat, uh, uh, wat een hoop mensen kennen hem ook wel, zegt Barend Oosterom. Ja. Oude Barend en Jonge Barend. En Jonge Barend die kwam bij de reddingsboot. En uh, toen zei ik tegen Barend van, uh, houd die Chevrolet in de gaten. Want er was wel sprake van dat hij eruit zou gaan. En toen zei ik, als hij eruit gaat, geef mij een seintje. Want dan uh, ben ik wel geïnteresseerd in die Chevrolet. Maar ja, helaas is hij uh, toch op een of andere manier weggegaan, verdwenen. Nou, toen... Uh, ja, toen... Uh, ...was ik zelf natuurlijk geïnteresseerd in, in een Jeep. Dat was het meest voorkomende voertuig wat je, wat je, dan, wat je zelf al kon rijden. En uh, Dus ik, uh, ik uh, wou een willyship. En uh, nou, Toen stond er in Kartwijk stond er een, bij een of andere garagehouder een Jeep in de verkoop. En, uh, maar die kostte 2600 gulden. Dat was toen al een hoop geld. En ik had geen geld. Dus ik, of ik had een beetje... En ik vroeg aan mijn vader, of mijn vader de helft waarvoor schieten. Onder protest heeft hij dat gedaan, want die Willy Jeeps die lagen opgestapeld, volgens hem in Rotterdam. voor 150 gulden. <lacht> <laughs> dus wij in de auto naar Rotterdam, naar die berg. Willy Jeeps zoeken die nooit meer te vinden was, ja. die, die waren al weg. En uh, nou, toen kocht ik toch die uh, Jeep uit Katwijk. En. Uh, dat ik hem kocht, wou ik hem overschrijven. En toen kreeg ik het kenteken mee. Ik had hem betaald, kreeg het kenteken mee. En toen stond ik op postkantoor om hem over te schrijven. En toen klopte het kenteken niet. Want de andere helft van het kenteken, dat was er niet. Dus ik bel die garagehouwer op, dat het niet lukte. Ze dus zegt, ja dan moet je bij uh, Molenaar zijn, in Zandvoort. Want die heeft de helft van het kenteken nog. <lacht> en dat was, uh, dus het bleek dat die jip al een tijdje op Zandvoort gereden had. Mm -hmm. Op strand, met een harenkarretje erachter. Ja. En dat was blub blub ah, Ja. ja. ja dus ik nou, ja Blub. Zijn, uh, voor het kenteken. En uh, nou ja, toen kreeg ik het kenteken en toen kon ik hem overschrijven. En die heb ik inmiddels nu 40 jaar. Ja. En met IJs erachter, hè? IJs, uh, die heb al die jaren met mijn ijskarretje erachter gereden. Voor de paarden. Nou, mijn nou. vader reed nog met de paarden en ik ging toen voor mezelf naar het naakstrand ja. met mijn ijskarretje. En dat deed ik met mijn Jeep. Nog even terug te op je vader met die ijskarretje, met die paardenwagens op het strand. Die had ook wel eens een lekker band. Ja. He? Nou, en die mochten wij nog repareren in de garage. Maar ja, die band. Je had het zo druk in de zomer. Even ophalen. Versteven, kon je mee verbrengen, die, die, die band als je klaar is? Ja, natuurlijk. Dan weet je wanneer. Altijd om half zeven, zeven uur. En uh, versteven, het krijg van me? Nou, ik zeg: geen mijn bakje ijs. Ja. Dan kun je toch een bak ijs brengen ja, ja, ja. Voor de hele familie. Ja. En lekker? Ja. ja, dat was het ijs. Ja, dat ijs draaide me ome Kees. En die had ja. toch wel een speciale uh, speciaal manier van werken. In uh, uh, de bouw van de Zeestraat, ja, ja. waar vroeger de schietent stond. Ja. De schietent had stroom van ons. En dat was de plek waar dat. Uh, dat was laatst nog op de avond bij Marcel Meijer. Daar zag je dat. Die oude lood zag je er nog. En dat was uh, zeg maar de. De stal van de circus, wat er toen was. Ja. ja. En dat was later. Even tot zover, anders gaan we uit de tijd lopen. Even muziek tussen. Die. Oh, is goed. Ja? Andrews is. Oh nee, sorry. Glenn Miller. Zet hem op YouTube. It's my day. Bend an ear and listen to my version. I've a really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy. Is that the Chattanooga juju? Yes, yes. Track 29. Boy, you can give me a shine. Can you afford? To borrow Chattanooga look -choo at choo-choo. I got my fare and just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. You hit the whistle blowing ate to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Camelola calling, gotta keep it rolling. Oh, oh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station. Saturday <laughs> I used to call funny face. She's gonna cry until I tell her that I'll never run. So Chattanooga-Joo-Joo, won't you choo-joo me home? Chattanooga, Chattanooga, get aboard. Chattanooga, Chattanooga, all aboard. Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga-Joo-Joo, chat won't you choo-joo me home? Tjoe van Glenn Miller. Muziek uit die tijd. We hadden het net over Lene... verteld over wie dat allemaal gebruikte. Zo, Misschien komen we er straks nog wel op opeen. Uh, maar het moest ook onderhouden worden... want het ging wel kapot. En Gerard die vertelde al een paar dingen ervan. Hadden jullie veel werk daarvan, Gerard? Ja, behoorlijk. We hadden dus uh, de gebiederspaap... Oom Lene en Oom Anton uh, als klant. De gebieders Vosse. Later is uh, de zoon van... Uh, Gerard Vossen, Ab... ook bij ons komen werken... En die was ook helemaal thuis natuurlijk in die, uh, in die materie. Ja, en er was vaak een motorstuk. Er moest eens dus een keer een motor vervangen worden of een koppeling vervangen worden. En dat uh, deden we dan allemaal. Maar ja, in de beginperiode was het gewoon onder die auto kruipen. Maar ja, dat beviel ons niet zo. Toen zei mijn vader moet eigenlijk een put hebben. Ja, maar hoe kom je een geld voor een put te maken? Nou, dat was er dus ook weinig. Dus het was uh, stenen halen, stenen bikken. En daar werd dan door Oomaleen uh, uh, Paap, Frossi, werd er een put gemesseld. Maar ja, die put is, is ook gevaarlijk als je hem zo open laat liggen. Dan moeten dan luiken moeten erop. O, zeg alleen die heb ik wel van het strand. Oude scheepsluiken erop. Ja. En die, nou, die waren wel, wel 20 centimeter dik, denk ik, die luiken. En die werden dan op die put gelegd. Die kon normaal overheen lopen of overheen rijden. Ja, en wat ja. hebben we ook nog dus... Uh, dus uh, onderdelen nodig hadden. Ja. ja. Hoe kom je eraan? Ja, want uh, ik denk dat je ze niet bij de Canadezen en Amerikanen kon krijgen. Nee, nee. Je had in Haarlem, Heermans en Verleuven. Ja. Dat was een bedrijf, dat zat aan het spanen en binnenspanen dan. Vanaf de, de Single tot, tot de Rustenburgerburg. Het was een groot, uh, grote hal. En dan kon je dus, uh, nou ja, zeggen. Als ze ze niet in voorraad hadden. binnen een paar dagen. waren de onderdelen waren daar. En die kwamen heel veel uit België vandaan. Ja, en, en, uh, en daar zat denk ik een hele grote groothandel. die via Amerika. weer die spullen dus. dus uh, naar, uh, naar Nederland uh, verstuurde. Ja, dat was een mooi bedrijf. Maar ja, niet... En dan had je nog. voor een pony. met zijn prachtige. tiekhouten jeep. die dus. Uh, waar hij dus uh, in Vallendam gekocht had. En waar hij dus uh, op strand vis mee ging venten. Maar ja, in de winter was er weinig te doen natuurlijk. Dan is het gaan vissen. Op een gegeven moment komt iemand bij mij in de garage van. Uh, Gerard, kun je even komen? Want uh, Floor Bonnie zat vast in de, in de Noord met zijn jeep. Die zit in drijfzand. Nou ja, ik met een jeep iedereen. Maar ja, dat was niet, uh, niet te doen natuurlijk. Uh, de kabel die brak. En uh, op een gegeven moment komt de oom alleen... Uh, Rossi komt voorbij. alleen Paap komt voorbij. Met die grote Chevrolet uh, vrachtwagen. En nou, die had een dikke kabel. En die eraan ging ook. Die wat helemaal aan de bodem vastgezogen. Ja. Nou ja, toen we wachten het vloedwet. Oh. En toen kwam de vloed. En er was schommelen aan de jeep. Ging een beetje drijven en oom alleen die trok, ja, was eruit? Toen was eruit, hij was eruit. Ja. Maar toen kwam het grote probleem. De benzinetank zat vol met zeewater en de, alles, alles zat vol met zeewater. Nou, naar de garage toe, alles zo, zo goed als mogelijk schoongemaakt. De tanken gespoeld en schoongemaakt en de carbuteurs en alles en elektra. Nou ja, en dan was het dus uh, in de zomer weer, weer, um, volborde, weer, weer, weer, weer vent op strand. Maar dan moest ik nog regelmatig, zo eens in de 14 dagen, weer in de strand toe. Want dan zat die carburateur weer helemaal vol met sleutels van het zout. Ja. Het codeert natuurlijk in het aluminium carbateur. Ja, en waar die auto gebleven is, weet ik eigenlijk niet. Maar ik vond het altijd wel een heel bijzondere jeepje wat hij had. prachtige houdt hout, het, uh, dat deed wat. Ja. Uh, wat, jullie waren geen dealer op dat moment, zo vlak nee, na de nee. oorlog. We hadden een gemengd bedrijf. Uh, mijn vader heeft voor de oorlog een paden beslagen zelfs. een gemengd bedrijf, dat was Smitsenwerk. Dat was fietsen, dat was motorfietsen, dat ja. was bronfietsen en dat waren auto's. Ja, ik heb mijn eerste bronfiets bij je vader gekocht. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. En uh, nou ja, ik had een opleiding voor autotechniek. En op een gegeven moment had ik een patroonsdiploma gehaald en toen wilde ik eigenlijk wel uh, een dealerschap hebben. Want uh, voorheen betrokken mijn vader auto's van dealers uit halen vandaan. Maar dan kreeg hij zo'n minimale marge. ik zeg tegen een paar, uh, dat doen we niet meer. Dus ik ben in de raar gegaan en ik, ik kon dealer worden van NSU. Ja, ja. zo en, kennen we jullie ja. ja. ja. ja. <laughs> en toen kwam er eerst de NSU 3 kwam uit. Nou, daar moest je er een van kopen. Nou, dat ging ook allemaal net aan natuurlijk. En uh, toen werd ik officieel dealer, nou ik dus, uh, normaal werkte ik dan uh, in, de, in de werkplaats of in de garage. En s'avonds de deur af in zijn antwoord, hè, met een foldertje, een, uh, ja soms werd die deur wel eens van je neus dichtgegooid. Ja. Maar uh, ik had al de stalen schoenen aan, dus ik kon nog even mijn poten Stalen neus, en ja, schoenen, ja, tuurlijk. En uh, ik verkocht er dus, uh, was het 61 was dat, ik verkocht er nul. Oh, dat schikt lekker op. En toen kwam de nieuwe Prins 4 uit. Toen moest ik met de trein, met de trein ben ik naar Rotterdam gegaan. En uh, ja, dan moest je een Prins 4 bestellen. Maar ik had geen geld. Ja. Ik denk, nou, in godsnaam, ik bestel hem, maar hij is er toch nog niet gelijk. Toen <laughs> zat dus ik in de trein terug. En ik denk, nou, ik heb heel zo'n wat afgelopen. En ik ga nu naar iemand toe. Dan ga ik niet de deur meer uit. Ooit ik moet dat Prins drietje wat ik dus had verkocht hebben. Ja. Het is gelukt. Oh ja? ja. ja Ik was te gelukkiger. Wie <laughs> was te gelukkig? Uh, nou, dat mag jullie weten. Gerard Hoorhuis. Ja. Dat is een vergezel, jongen. hij was met Slayer. woonde bij zijn moeder thuis, bij zijn vader thuis. En die kocht dus, en die is tot het bedrijfslood klant geweest. Leuk. Ja, goed. We, We gaan, gaan zo lang. verder. Eerst even muziek. Andrew Sisters bij me, Bister Schum. Ja. And when you came inside, dear, my heart grew light, and this whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you, deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By me, Mr. Shane. shame, please let me explain. Before God, let me try to explain. For me and fist to shame means that you're grand For me of this to shame it's such an old refrain and yet I should explain It means I am begging for your hand Dat you will understand. De Andrew Sisters, bij Mir Bistusjeun. Uh, we hebben eigenlijk nog een, in Zandvoort een heel groot transportbedrijf. wat ook een geschiedenis daar heeft. Leen van der Veld. Ja, Van der Veld, het is een, uh, een, heel, een heel groot bedrijf uh, in de. Uh, Schraven-Zanderstraat. Amperestraat, Volderstraat, ja. hoe heet het daar? En uh, nou die, uh, daar heb ik ook mijn loods. En, en, uh, dus ik kom wel veel in uh, contact met Herman en Peter. Maar oude meneer Van der Veld zit daar ook. Zijn kopje koffie te drinken. En uh, was ik ook wel geïnteresseerd hoe hun met hun bedrijf uh, gestart zijn. Dus opa van de Veld, Piccolo. Ja. ja, ja. En uh, nou, daar heb ik vanochtend mee aan te praten. En uh, die, uh, die hadden dan twee vrachtwagens. En dat was dan uh, even voor de oorlog. En die zijn door de Duitsers weggehaald. Eén uh, benzineauto en één diesel. Die diesel wouen ze eerst niet hebben, want dat, diesel hadden ze niks. En later hebben, ze die toch nog, hebben die Duitsers toch nog die diesel weggehaald. Ja. En uh, toen later is hij uh, van de Veld is gaan rijden met drie Dodges, zes cilinders benzine. En uh, een Chevrolet-kieper, 4x4. Dat was een enkel asser. was dat. Een Chevrolet, dat GMC-neus. Maar dan een enkel asser met dubbel lucht. En uh, ja, zo, zo start er van de Veld ook met zijn, uh, met zijn bedrijf. En de benzine werd getankt bij autodrijvers tegen in de Ja En uh, ja, als je dan nu, als je dan nu uh, zeg maar het uh, Raadhuisplein oploopt, dan staat er nu een, uh, een trailer waar een band uit speelt straks. Ja, en dat is dan uitgegroeid door de firma van de veld. En dat is gigantisch zoals het nu is. Maar ook opgebouwd uit, uit uh, voertuigen van, uit, uit de Tweede de Wereldoorlog. Door. Dat is toch, uh, ja. Ja, toch wel een... Uh... Ja, Ton, en dan uh, zijn we eigenlijk een beetje bij de huidige tijd aangekomen. En we hebben een vereniging die zich erg druk maakt over het behouden van, van al dit soort voertuigen. Keep them rolling. Ton, jij... Uh, ik weet niet... Je had een bestuursfunctie of hebt een... Nee, daarin, of bemoeienis daarmee? Niet ik... meer als bestuurs... Maar wel nog uh, heel duidelijk verbonden met, uh, met Keep them rolling. We staan uh, afgelopen jaar... Augustus, 40 jaar... Het is opgericht uh, door een groepje... Zal het niet zo zijn... Amsterdammers. Uh, dat is een vereniging geworden. Ja, dat is... Uh, Uitgegroeid op dit moment van 1600 leden, donateurs. En daar zit gemiddeld 2,5 rijend voertuig bij een lid. Dus zouden we het allemaal op de Nederlandse wegen kunnen zetten. dan hebben we van Groningen tot en met Maastricht kunnen we de. de weg vol. de weg, de weg vol zetten ermee. Het is enorm toegenomen. De prijzen zijn ook enorm toegenomen. Ik heb toevallig een blad. Uh, van een van de oprichters. Dus uh, het eerste blaadje wat ze zo'n beetje dan met elkaar uitgaven. dat ze voor uh, 700 euro, uh, gulden, <laughs> en, uh, een voertuig konden kopen. En dat waren voertuigen die uh, op het moment gewoon opgeslagen stonden. in diverse konterijen in Nederland. En uh, ja, dat groepje is uitgegroeid tot, uh, tot wat het nu is. bestaan 40 jaar. En we zijn vol verwachting voor de aankomende jaren, ondanks dat de veteranen natuurlijk het een beetje af laten weten qua leeftijd en de afstand Amerika en Canada toch erg groot is. Maar we hebben toch elk jaar nog een aantal Engelse veteranen die naar Nederland kunnen komen om diverse activiteiten mee te maken waar keep them rolling. De vereniging van behoud uh, oud-voertuigen dus uh, ja, ja, erg veel uh, en goed gebruik van maken. Ja. Uh, we hebben net eventjes gehad over GMC, uh, Chevrolet Jeep enzovoort. Maar er rijden ook wel hele bijzondere voertuigen rond bij Keep Them Rolling. We hebben dus uh, districten uh, gevormd in Nederland in de loop van de jaren. En die districten, dat is een vriendenclub van uh, vaak 8 tot 10 mensen. Vlakbij zit er zo'n zo vriendenclub uh, in Amsterdam. Ja, daar worden nog wel eens uh, grote dingen dus uh, aangepakt van uh, een tank in Groningen, Friesland, met uh, 10, 12 man die totaal gerestaureerd is. Zoals die van oorsprong dus uh, eruit gezien heeft en uh, helemaal weer teruggebracht is in de oude staat. Ja, ja dat is uh, een heidersberg wat je nog als lieve dus niet kan, uh, kan betrekken, bekostigen. Maar in een groep van 8 tot 10 mensen, dan uh, is dat te doen. En in Amsterdam is er ook een goed geoutilleerde werkplaats. He. We hebben daar uh, de technische commissieman uh, zitten. Elk district heeft een, een technische commissieman. Dat is Lou en Dat is ook een van de eerste van het eerste uur. Heeft er ook zelf mee gewerkt en aan gesleuteld en aan gedaan. En uh, heeft daar een uh, grote andere groente uh, in Amsterdam mee uh, aan de gang gekregen na de oorlog. Ook weer met het materiaal. Ja, en uh, doet dat uh, met zijn 78-jarige leeftijd uh, tot aan. Uh, de dag van vandaag kunnen we daar altijd nog terecht met uh, hoe ga ik dat aanpakken? Ja. <laughs> en zo gaan we dat doen. Ja. Ton, jij had ook, en je wilde graag nog even praten terecht ook, over een museum heel dicht bij Zandvoort amper een half uurtje rijden waar een heel boel van de dingen waar we over gepraat hebben soms te zien zijn, maar in ieder geval die ook een vaste collectie heeft. Uh, wil je daar iets over zeggen? Ik kan er iets over vertellen. Buiten mijn KTR lidmaatschap en uh, mijn activiteiten in uh, jubileumjaren enzovoort... en onder andere ook weer de strandrit voor 2013 nee. uh, te organiseren... Hebben wij, heb ik een, uh, een goede vriend van mij, ook vanuit KTR... 40 jaar, uh, de 35 jaar geleden leren kennen. En die had de, ja, de intentie om te zeggen... ik wil graag mensen thuisbrengen. Thuisbrengen, dan bedoelen, dan bedoelen die mee de mensen die dus neergestort zijn... tijdens de bombardementen uh, rondop in de Haarlemmermeer, Schiphol. Uh, daar was toen de tijd uh, bekend dat er ontzettend veel uh, vliegtuigen neergestort waren. Zowel van de ene kant als van de andere kant. En uh, heeft zich eigen daar uh, tot aan uh, twee, drie jaar geleden. zich hard voor gemaakt om uh, die opgravingen te doen. Wat enorm veel inspanning is en wat uh, erg veel geld kost. Om dus op 10, 15 meter diep, laten we zeggen in en Sveen in een weiland, om dus uh, te gaan peilen. Ja. En om te gaan onderzoeken of daar dus inderdaad uh, vanuit ooggetuigen. Uh, inderdaad de restanten nog te vinden zijn van. Vliegtuigen. Dat is uitgegroeid door een groep van 55 vrijwilligers die daarmee bezig zijn. Inmiddels is Henk de Rebel, de oprichter van het Christmuseum, is inmiddels helaas overleden. Maar we zijn dus met z'n allen zijn we dus, uh, bezig om uh, toch daarmee door te gaan. Er zijn nog ontzettend veel gebieden waar onderzoek gedaan wordt uh, om daar toch uh, de mensen nog thuis te brengen. Ja, En wat kun je in het museum zien dan? Het museum is uh, uh, alle opgravingen die daar gedaan worden, worden daar dus uh, geïnventariseerd. Dus waar komt het vliegtuig vandaan? Uh, wat was de bemanning? Uh, wat voor een, uh, doel heeft hij gebombardeerd of moest hij gaan bombarderen? Want op de heenweg was het natuurlijk al uh, erg vaak. In Zandvoort is er eentje bijvoorbeeld een vliegtuig net hier achter in de duinen dus terechtgekomen. Die heeft dus uh, het Duitse afweergeschut, niet overleeft en heeft hem in de duin neergegooid. Maar zo liggen er natuurlijk in de Zuiderzee en in de Meer en rondom de Arnhemermeer liggen nog steeds restanten. Dat Sorry dat je even onderbreek, maar in het Twitter Museum daar hebben we ook delen liggen van toestellen die in de zee gestort zijn... en die aangespoeld zijn. Misschien is die groep voor jullie eens een keer daar benieuwd naar... De deur staat alweer open en de internet is gratis. We zijn uh, zeker geïnteresseerd. We hebben dus de financiële middelen om dus zelfstandig dus, uh, 10 meter diep uh, te pompen en uh, dammen te slaan. Dat wordt uh, steeds moeilijker. Maar we blijven toch op de een of andere manier uh, proberen om... Uh, en dat is heel veel werk. Prachtig mooi kortmuseum bezitten we in Aalsmiddenbrug als u van de richting Heemstede afkomt, dan zit u net voor de grote brug over. Het, uh, de, hoe heet dat? Of of de, de ringvaart. Ringvaart. Gaat u rechtsaf, langs het water. Twee, 300 meter uh, langs het water ziet u dus een afslag. Daar staan uh, duidelijk aangegeven dat daar het Crestmuseum zit. En uh, hebben we dus de laatste vier, vijf jaar hebben we daar de van de provincie en de gemeente Haarnemermeer... Hebben we daar het uh, oude fort uh, helemaal totaal ingericht. En er staat zelfs een uh, duplicaat van een uh, Spitfire. Ja. Okay. En ieder jaar heb je dan uh, de Red Bull. We organiseren voor uh, de mensen die ons ondersteunen. En de leden en uh, de vrijwilligers. Uh, organiseert KTR onder de vlag KTR, dus met 40, 50 voertuigen een rit door de Haarlemmermeer met de omliggende dorpen waar we dus in de loop van de jaren, hebben, dit jaar hebben we op twee verschillende plekken weer monumenten op stortplaatsen van het vliegtuig hebben we dus monumenten gezet en we gaan daar. We gaan er bijna uit om. Oké, hartstikke bedankt. Ja, we zijn aan het einde gekomen. Anders worden we door de muziek overstemd. Ik wou zeggen de gasten hier heel erg bedankt voor hun hartstikke leuke verhalen. Graag en, ja. Ja, en Cor heel erg bedankt voor de regie en de ondersteuning. Volgende week is er veiligheid op het circuit. Sport mag geen doden.